Hoe klinkt een rotbeest? Een rotbeest blaft, zoemt, miauwt, koert, kraait en krijst. Of maakt juist helemaal geen geluid. Zoals de nummer 1 op onze bijzondere rotbeesten-top 50, de teek. Ja, al dus de teek die maakt natuurlijk geen geluid. Het rotbeest dat u daarvoor hoorde, zojuist, u hoorde het knorren en brommen... dat beest behaalde geen plek in onze ranglijst van 50 meest gehate dieren van Nederland. Hij kreeg slechts 35 stemmen. Ja, daar hoor je hem weer. Een wildzwijn. zwijn. Dat, dat gillen, dat hoge piepen, doet hij trouwens lang niet zo vaak als zijn tamme soortgenoot. Een big gilt bijvoorbeeld, een zwijnsbig, als die vastzit in het struikgewas en niet achter zijn moeder aan kan. En nog een opmerkelijk wapenfeit van de wilde zwijnbig: Direct na de geboorte zijn biggen zindelijk. Dat scheldt een hoop luiers. En een big moet ieder uur worden gezoogd. Om dat zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen... heeft elke big een eigen speen. Hij gaat dus steeds opnieuw exact bij dezelfde speen liggen als er wordt gedronken. De voorkant van de wilde zwijnneus heet niet voor niets vroetschijf. Die neus is niet alleen een geweldig reukorgaan... het is ook een extreem gevoelig apparaat. In de jaren 40 heeft wetenschapper Adriaan... een aantal vroetschijven in plakjes gesneden... Hij ontdekte dat er op de vroedschijf ongeveer net zoveel tastlichaampjes zitten als op onze beide handen. Het wilde zwijn kan dus met zijn neus niet alleen ruiken, maar ook precies voelen wat voor lekkers er in de grond zit. En zo klinkt het wilde zwijn trouwens als hij boos is. Dus mocht u ergens op de velo lopen en achter u dat geluid horen, ik zou zeggen zoek een boom en klim erin. Goedemorgen. Wekenlang was het een nek aan nek race tussen de hond en de kat. Toen opeens kwam een zwerm insecten de top 10 binnenvliegen en vandaag maken we hem dan eindelijk helemaal bekend. Onze rotbeesten top 50. Bijna 50.000 stemmen zijn er uitgebracht om uit te maken wat het meest gehate beest van Nederland is. Straks stellen we terug van 50 tot de onbetwiste nummer 1, de teek. Ook al staat zijn meest gehate dier, de hond, niet op nummer 1... toch komt Midas Dekkers langs om mee te praten over de rotbeesten. En we gaan naar buiten met entomoloog Willem Takker... om een aantal nummer 1 rotbeesten te vangen, de teek dus. Eh, nou, Janine, omdat jij dat nog nooit gedaan hebt, mag jij naar buiten om... Eh, nee, nee, nee, lekker... nee, we zouden een muntje opgooien, is oh. oh. Niet eerlijk. En daarnaast duiken we een rattenriool in. Het wordt dus uh, sowieso een beestachtig avontuurlijke uitzending. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Albering en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. In de overturen van de opera La Circe van de Italiaanse componist Domenico Simarossa... uitgevoerd door het Kamerorkest van Toronto. Bij de ijsvogelcamera van Beleefde Lente is van alles te zien, maar geen ijsvogel. Die heeft gekozen voor een nestgelegenheid iets verderop. Op een plek waar vogelbescherming nou juist geen webcams heeft geplaatst. Maar dankzij fotograaf en filmer Martijn de Jonge hebben wij wel een ijsvogel. En wel op een heel bijzondere plek. Onder de rook van Amsterdam, vlakbij de stad. Samen met ijsvogelkenner Jelle Harder is Rob buiten gaan kijken. En luisteren in de schuilhut van Martijn de Jonge. Die tijd dat ze komen, het is nu prachtig licht. Het is echt zo'n dag dat het alleen maar ochtends heel mooi gouden zon staat. Maar het is wel een gekke plek om, om uh, op ijsvogels te gaan zitten wachten eigenlijk. Zo vlak in de buurt van de stad. Ja, je hoort vliegtuigen naar Schiphol overkomen, je hoort de trein langs gaan. Ja. Dat is het leuke, dat uh, ijsvogels tegenwoordig gewoon in de stad komen. Als er maar ru enigszins rust is, schoon water met prooivis. En je zo hier en daar een bult maakt of een wand maakt. Nou, dan zijn ze al in staat om zich uh, aan te passen. En dat, dus de stad is een soort nieuw natuurgebied. En waar, waar broeden ze hier, Martijn? Ze broeden hier een uh, wand die speciaal is aangelegd aan de rand van een uh, recreatieplas. Het aardige is, die recreatieplas, daar uh, mogen geen boten komen, maar wel zwemmers. Af en toe zie je ook wel een zwemmer uh, gaan. En daarom hebben we hier een veld aangelegd van krabberscheer, zodat de zwemmers een beetje op afstand blijven. de, de waterplanten? Ja, ja. Ja, ja, ja, een heel veld krabberscheer. Daar, is, daar gaan de zwemmers niet graag doorheen, want dat schuurt nogal. Het is dus een soort van natuurlijke afweer wat we hebben gemaakt. Dat is ook handig, dat die ijsvogels gewoon rustig hun jongen kunnen grootbrengen. Ja. Vlak in de buurt van die wand heb je dus ook uh, dit schuilhutje gebouwd. Dan zit je eens ja, een tijdens beetje... morgens vroeg te wachten. Ja, ze kunnen ook een beetje kijken hoe, uh, of we jongen uitvliegen en wat er aan uh, prooi gebracht wordt. We hebben afgelopen weken een beetje bijgehouden wat er gebracht werd. Het mannetje voert in deze tijd als Walt, voert hij het vrouwtje vis. Om aan te tonen dat hij voor uh, de jongen kan zorgen. 10 doornengestekelbaars gehad, 3 door baars, wat vorentjes. En vorig jaar hebben we ook kleine snoepjes en baarsjes. En soms vangen ze ook uh, amfibieën, soms komen ze met kikkertjes aan of salamandertjes als ze jongen hebben. En die mappen ze dan eerst dood, want als ze die levend zouden voeren in het hol, dan geeft het een hoop uh, gedoe in die nestholte. Dus ze zitten eerst op het tak voor het uh, nest landen ze. En dan pakken ze zo'n kikker aan het pootje en dan ze hem vervolgens met zijn kop op het uh, takje dood. Dat kost best wat tijd, dan zo'n ik had je vaak best wel een hard ook. Jelle, dat zou je een aantal jaren geleden ook niet gedacht hebben. Dat je dus inderdaad in zo'n omgeving nee. relatief rustig naar ijsvogels kan gaan zitten kijken. Nee, dat klopt. Nou, we hebben natuurlijk een heleboel hele zachte winters gehad. Hè. Vanaf 1997. Hè. Dat was de laatste was de stedentocht. En daarna hebben we elf zachte winters gehad. En wat we eerst al zagen is in 2007 hadden we een topjaar voor ijsvogels in Nederland. Dus we dachten wel, nou dat gaat hartstikke goed. En toen kwam er nog 2008 overheen. Hadden we ongeveer duizend paar ijsvogels. Nou, dat is nog nooit vertoond. Maar ja, daarna krijgen we dus wat strengere winters. Dan zie je het meteen in Kassel. En nou ja, in 2009 was de stand met 50% gedaald. En voor 2010, nou die landelijke cijfers zijn nog niet helemaal rond, maar ik schat in dat het 30% weer minder is ten opzichte van het jaar ervoor. En als ik naar dit jaar kijk, 2011, ja, de, de eerste getallen die ik gehoord heb, zo uit mijn eigen omgeving gooien, vechtstreek. Dan denk ik dat we uitkomen, in ieder geval deze regio dan, op zo'n 30% minder. Weer 30% eraf? Ten opzichte van vorig jaar. Het zou landelijk ook dat beeld kunnen zijn, maar je hebt altijd wel verschillend hoeken. Laten we zeggen het westen van het land, of het oosten, of het noorden van het land, waar bijvoorbeeld dan weer meer sneeuw en langer sneeuw heeft gelegen, langer ijs. Dat kan verschillen van landelijk, tussen de 30 en de 70, 80% wel. Ja, dat is echt gewoon de één op één relatie in de we niet van ijs. Nee, dat is natuurlijk leuk, die, die ijsvogel. De naam hebben wij zelf maar bedacht uh, als mens en het vogeltje niet. Maar ja, hij heeft natuurlijk een hekel aan ijs, want hij is afhankelijk van vis vooral. Dus als alles dicht zit, ja, dan, uh, dan houdt het op en dan legt hij echt dat loodje. Want onze ijsvogels dat zijn toch uh, over het algemeen standvogels. Dus dat betekent die gaan niet even naar Afrika om daar te overwinteren. Die blijven hier. En dan uh, op een gegeven moment ben je te laat, dan kan je niks meer vinden. En dan ja, verzwak je en dan uh, houdt het op. Ja. Ja. Maar wat nog wel aardig is, is dat in de jaren 70, toen ik een beetje begon naar vogels te kijken, nou, dan zaten we met een enje enkamp vijf dagen in de Achterhoek of in Limburg. En het hoogtepunt was als we een glimp van een ijsvogel zagen Zeker. over een beekje. Ja. Op de Veluwe soms ook nog hier in zijn beek, maar echt vooral de Achterhoek, beek. Nou, als we een ijsvogel hadden gezien, dan was onze hele paasvakantie goed. En nu ga ik ochtends om zes uur op de fiets met mijn statief achterop, vijf minuten fietsen en tien uur later krijg ik een ijsvogel langs. Ja. Ja, wat zeg je nou maar op ons eigen ja. antwoordapparaat een ijsvogel? wordt komt hij aan? Ja, zit hij links, tak, mannetje. Vrouwtje is ook in de buurt. Hoort er twee uur. Ja. Zie je, dode stomp erboven. Ja, hij is geen vis. Mooi in het licht zeg. Ja, dit is echt ochtendlicht, het is zo ah, prachtig. Hebben we hebben nu half negen is voorbij. Fantastisch, ja. Dan wordt hij veel te he, hard. Goed. Dit zijn de mooiste momenten. Kijk, gaat hij er wel ja. in? En weg is die weer. Schitterend. Is hij naar de nestwand gevlogen? Ja, ik kan uh, het net niet zien hier. Maar... Nee, die, uh, hij is naar de nestwand gevlogen, dus hij zal nu wel aan het graven zijn. Dus je hebt kans dat hij zo meteen tevoorschijn komt dat hij nog wat zand aan zijn ja. snavel heeft zitten en ja. aan zijn pootjes. Ja. En dan gaat hij weer even duiken, hè, omdat hij weer af ja, te Daarna gaat hij weer schoonmaken. Dat doen ze ook in de jonge tijd, als ze vis hebben gevoerd in het hol. Dan gaan ze daarna zitten en dan gaan ze. Water duiken om zich te badderen en schoon te maken. Het ja, ja. is natuurlijk topsport als je ijsvogel bent. Ja, ja, zeker. Ja. Het is ja, eigenlijk topsport, want maar... je moet continu vliegen. Dat energie, je moet vis vangen, je moet vis voor je jongen vangen. Als dus je veren pakt, in de topconditie zijn. Ja. Wat heel grappig is erbij, dat, uh, dat vertel ik ook vaak aan mensen. Uh, als ze een ijsvogelplek weten of uh, vermoeden. En ze zien een ijsvogel uh, uh, laag over het water gaan die net als een. ...keilend steentje wat je over het water heen scheert, hè? en dan plop plop plop, zodat hij er even doorheen gaat. Dat doet een ijsvogel soms ook, hè. Dan gaat hij even er doorheen en weer erboven, en even door doorheen, zo een paar keer achter elkaar. En als je dat ziet, dan weet je 100% zeker, die komt uit een nestgang vandaan. En in die nestgang, die jongen die poepen die nestgang in, dus die is helemaal vervuild. Die vogel krijgt dat aan serveren die wil dat zo snel mogelijk uit hebben. Even wassen. Dus die gaat even een paar keer zo door het water heen, en dan gaat hij per de zitten en dan gaat hij nog vaak zitten plonsen het water in en eruit. Maar dat gedrag, als een steentje er doorheen, keilend, ja, dan, dan komt hij gewoon uit de nestgang vandaan. En dat is heel karakteristiek. Ja. Als je dit zo ziet, dan begrijp je ook wel dat op ons eigen antwoordapparaat, de fenolijn, gewoon wekelijks mensen melden, en nog steeds als ze een ijsvogel zien. Ik je zit voor vogelaars, is het al bijna gewoon. Ja. Maar dit, dit blijft spektakel, ja. Maar iedereen die voor eerst zo'n beest die, die, die, die zegt: Ja, dit, oh, dit komt zeker niet in Nederland voor. Dat uh, is zeker ja, ook zo'n exoot. Nee, het ja. is gewoon puur Nederland. Ja, ja ik een <laughs> fenomeen van een ijsvogel. Uh, die kleuren die, die, die spatten er gewoon vanaf. Dus uh, ja, dat is mij lol er ook in om ze te bekijken. <laughs> Wat ook nog een moeite waard is om te is dat uh, Amsterdam eigenlijk de ijsvogel. De hoofdstad van Nederland is niet alleen de gewone hoofdstad, maar ook de ijsvogelhoofdstad. In 2008 hadden we 50 paar... 55, zelfs. 55 paar ijsvogels in Amsterdam broedend binnen de gemeentegrens. Uh, 1997, dus hadden we twee strenge winterstad. Ja. Toen hadden we in Nederland 30 tot 50 paar ijsvogels. Ja. Uh, iedereen zegt dan: Goh, vind je het niet jammer, hè? zoveel ijsvogels minder en zo. Ik zeg: Ja, dat is wel jammer, want ik zie ze heel graag natuurlijk. En als ik naar een wand ga om te kijken, zitten er ijsvogels in? En, ja, nee, weer niks. Ja, dat is wel jammer, ja. Maar ik vind het eigenlijk wel spannend. Ja. Ik bedoel, als je alleen maar een, een ijsvogelsoort hebt die ieder jaar hetzelfde blijft, of ieder jaar een beetje meer, ja dat is wel leuk. Maar juist die fluctuaties die erin zitten door de natuur, ja dat houdt het wel levend van hoeveel zullen er dit jaar weer zijn. Redden ze het? Uh, zijn er weer net zoveel als vorig jaar, of net een beetje meer? Ja, dat maakt het wel wat levendiger dan dat alles hetzelfde blijft, vind ik. Dus ja, dat hoort erbij. Ja, hier in ons uh, provisorische studio, hier in het bos. U zult het niet geloven, maar er stond iemand met zijn buik tegen een knopje. En daardoor hoorde u een soort mix van klassieke muziek. Maar u hoorde in ieder geval uh, pianiste Sonia Rubinski. En zij speelde van de Braziliaanse komponist Eitor Viajobos. Het tweede deel Al Nilam uit Astres Marias. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. En Nee, dit is niet uh, nog een fout. We zijn niet zo erg in de war dat we nu ook nog het uh, nieuwsoverzicht op een verkeerde plek doen. Het is uh, iets voor half negen en we gaan ons nieuws al doen. De uitzending zit een beetje anders in elkaar dan normaal vandaag. Omdat we straks natuurlijk die hele top 50 van rotbeesten gaan laten horen. De column is van plaats veranderd en dus ook ons natuur- en milieunieuws. Beestachtig. Een grote opwinding bij de orca-coalitie die zich beijvert om orca Morgan vrij te krijgen uit het dolfinarium in Harderwijk. Er zouden vier vrouwtjes-orca's zijn gespot in Noordzee. En uh, dat zouden wel eens familieleden kunnen zijn van Morgan. Vorig jaar rond deze tijd verdwaalde de jonge orka en ze werd toen naar het dolfinarium gebracht. Maar de orka-coalitie ziet het liefst dat ze weer wordt uitgezet in zee. Terug naar haar familie. Maar volgens onderzoeker Kees Kamphuizen van het NIOS zijn er helemaal geen orka's in de Noordzee gezien. Het waren witsnuitdolfijnen. Het zouden vier vrouwtjes zijn van 10 meter lang. Ik zou bijna zeggen, maar doe eens een boekje open en dan lees hoe groot orka's in het echt zijn. Hoe dan ook, er zitten op dit moment in de zuidelijke Noordzee nogal wat witsnuitdolfijnen. Er worden er veel gezien. En dat klinkt misschien raar dat je een witte dolfijn met een orka zou kunnen verwarren... maar dat is niet zo heel erg vreemd. Dat zijn uh, zwart-witte dolfijnen met opvallend hoge rugvinnen. En zeker als je die op grote afstand ziet... dan is het maar al te makkelijk verward voor een orka. Maar wat zou er gebeuren als je, als je de orka nu vrijlaat? Houdt Hangt vanaf vanaf hoe succesvol het is om af en toe wat te vangen. Maar het is nog steeds een onvolwassen orka die niet een... ja, dat klinkt raar, maar niet de opleiding dat orka genoten heeft. Die, die opleiding duurt 6, 7, 8 jaar in familieverband... Minstens, dat heeft ze niet gehad. Dat kan je ook niet inhalen. Dat kan je ook niet nadoen. Doch, van daarin kun je het ook niet doen. Dus het is een, uh, een niet toegerust orka die dan eens eentje in nooit laat zwemmen, dat gaat niet lukken. U hoorde Kees Kamphuizen van het Nios. Water. Behalve de Polder lijkt zich een tweede slepende kwestie te ontwikkelen in de Zeeuwse Delta: het zogenoemde Kierbesluit. Oftewel, sluizen in het Haringvliet op een kier zetten om trekvissen de kans te geven stroomopwaarts te zwemmen. Het besluit dateert van 2000, maar het huidige kabinet vindt de maatregel te duur. De Eerste Kamer is daar niet mee eens en zegt dat je niet zomaar internationale afspraken naast je neer kunt leggen. Duitsland en Zwitserland hebben al voor miljoenen euro's maatregelen genomen om de visstand weer op peil te krijgen. Maar ze hebben daar dus wel een open Haringvliet-sluis voor nodig. CDA-staatssecretaris Atsma vindt de Eerste Kamer voorbarig... en kijkt of er andere manieren zijn om aan de afspraken te voldoen. Wordt vervolgd. Afval. Alle plastic troep in zee vervuilt niet alleen het zeewater... maar ook de Noord- en Zuidpool. Dat blijkt uit onderzoek van Jan-Andries van Franeker van onderzoeksinstituut IMARIS. Dat gebeurt via stormvogels. Die eten niet alleen vis, maar ook plastic afval... en dat poepen ze later weer uit op het land... Van Franeker ontdekte dit toen hij onderzoek deed naar stormvogels op Antarctica. Elke zomer blijken de vogels tonnen afval achter te laten in heel kleine stukjes. Hij berekende dat de 2 miljoen Noordse stormvogels die op de Noordzee leven... jaarlijks zo'n 6 ton afval achterlaten op de Noordpool. Wat merkt de vogel zelf van al dat plastic in zijn lijf? Jan-Andries van Franeker. Wat de vogel er zelf van merkt is dat er ingebouwd in plastics... en wat als plastic in zee ronddrijft... Komen er allerlei chemicaliën aan het plastic. die de vogel in zijn darmsysteem opneemt. op het moment dat het daar doorheen gaat. Dus uh, op die manier krijgen zeevogels allerlei chemische stoffen. naar binnen, die. Uh, allerlei ziektes en nare zaken kunnen veroorzaken. Aldus Jan Andries van Franeker van Imaris. Goed nieuws. Goed nieuws voor entomoloog Leen Moraal van onderzoeksinstituut Alterra. Het ziet er naar uit dat zijn project om insecten te monitoren kan worden voortgezet. Twee weken eerder besloot staatssecretaris Bleker het onderzoek... dat al sinds 1946 loopt, niet langer te willen subsidiëren. Naar aanleiding van een Tweede Kamer-motie van CDA en Partij voor de Dieren... gaat Bleker nu toch ruimte zoeken om het project in stand te houden. Minder goed nieuws is dat Alterra wegens opgelegde bezuinigingen... veel andere onderzoeken moet schrappen... Zoals de monitoring van de otter, die werd tien jaar geleden geherintroduceerd in ons land. Onderzoeker Hugh Jansman vertelt waarom dit wel op een heel ongelukkig moment komt. Nou, omdat we eigenlijk op een cruciaal moment in de ontwikkeling van de populatie zitten. We zien dat het uitzetgebied uh, zo'n beetje vol zit, daar is de draagkracht bereikt... En de nieuwgeboren dieren, die moeten buiten dat gebied hun hel zoeken. En daar wordt ontzettend weinig aandacht besteed aan uh, ja, wat wat knelpunten verhelpen. En daarnaast zien we dat het verkeer behoorlijk tol eist. Um, als we dan ook nog eens kijken naar wat er in de populatie zelf gebeurt met keihard insteel. Uh, vaders die het met dochters doen, broers met zussen, et cetera. Ja, en dan de wetenschap dat de Otter al eerder is uitgestorven doordat hij een hele geringe marge heeft tussen voorplanting en sterfte. Ja, als ik dan de hoge sterfte zie, dan hoeft er maar een geringe afname van de voortplantingssucces te zijn. En we zien weer een populatie die niet meer groeiende is, maar afneemt. Dus is het ontzettend belangrijk dat dat wel heel goed gevolgd wordt om nog tijdig bij te kunnen sturen. Want behalve die monitoring die dus stagneert, is dus ook door het huidige kabinet de realisatie van een ecologische hoofdstructuur uh, stilgezet. En ook dat is zeer slecht nu voor de opper. Al dus onderzoeker Huug Jansman.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 Het is vrijwel onbewolkt en de temperatuur ligt rond 12 graden. De komende uren loopt de temperatuur snel op en vanmiddag worden 22 graden in het noordwesten tot 26 landinwaarts. De zon schijnt vrijwel ongehinderd en er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanavond blijft het nog lang aangenaam buiten en om 10 uur s'avonds ligt de temperatuur tussen 15 en 19 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 9 Morgen is het opnieuw zonnig. De wind waait uit het noordoosten tot noorden... en hierdoor wordt het iets minder warm dan vandaag... met 18 graden in Friesland morgen tot 24 graden in Brabant en Limburg. Namorgen moet de temperatuur nog wat meer inleveren... met gemiddeld in het land 17 graden. Er komen wat meer wolken en de buikans neemt iets toe... al zal de zon nog geregeld te zien zijn. Mijn zoon doet eindexamen. Hij heeft hard gewerkt, maar ik maakte me zorgen.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 U hoort de vogels op onze buitenmicrofoon. U bent welkom, uh, u bent terug bij vroege vogels. We werken toe naar de bekendmaking van de rotbeesten top 50, maar eerst tijd voor een van onze andere hoogtepunten. That's what Dus ja, dit was jouw hoogtepunt? Dit was, ja, je dacht misschien, wat is dit nou voor hoogtepunt? Nou, de muziek was de wals in G groot voor Piano van de Noorse componist Christian August Schindling, Maar ik bedoelde natuurlijk ons hoogtepunt, de fenolijn. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Tijd voor beschuit met muisjes en dan bijvoorbeeld echte muisjes... Want voor het zesde op een volgende jaar broedt het zeearende pa in de Oostvaardersplassen. Hoeveel jongen ze hebben is nog niet bekend. Maar meer eerstelingen deze week op het antwoordapparaat van de Venolijn 035 6711 338. Dag, met Hans Hartner uit Nes. Ik sta langs de dijk. Het is vrijdagmiddag half 4. En er is enorm veel trek. Langs de dijk, maar ook over het Lauwersmeer. Boven het Lauwersmeer hangen op dit moment, ik denk tussen de 12 en de 1300 dwergmeeuwen. Fantastisch! Laag boven het water het zijn uiteindelijk insecteneters. Ze zijn nog mugjes vangen, maar het is onvoorstelbaar zoveel van die kleine zwarte koppies En ook van die prachtige zwarte ondervleugels. De trek is echt volop bezig. Fantastisch. Goedemorgen met Janneke Postma uit Groningen. Uh, vandaag zag ik uh, en hoorde ik twee visdiefjes. En vorig jaar waren ze er pas op 26 april. Mirjam Wiskerke uit Oude Landen. Om een uur of vier arriveerde hier de eerste zomertortel. Ja, ik denk dan bij mezelf, nou, die heeft in ieder geval de Franse vuurlinie heel huids overleefd. En um, ja, hij is vijf dagen eerder dan vorig jaar. En zelfs tien dagen eerder dan 2008. Met je hoofd in ga uit Leeuwarden. Volop bloeiende wilde primula's en groot hoefblad langs het Leeuwardenbos. Tot ziens. Annemarie van Teel in Veendam. Een prachtige zondagochtend. Uh, ik loop hier langs een bosrand en ik zie een, misschien een beetje vroeg het eerste uh, bont dikkopje. Hij zit op het uh, Look Zonder Look, maar dat staat hier nog niet in bloei. Met meneer Buis uit Nijmegen. Ik heb de eerste buur in de Gouden Regen gespot. En zelfs de Judasboom begint te buur te komen. Nou, dat is toch wel erg vroeg met Marjolein Boekhoven. We fietsten om twaalf uur in het park de Hoge Veluwe... langs de hei en zagen daar een prachtig mannetje roodborsttapuit vliegen. Het wit en zwart was heel opvallend... zoals hij zat op een heipool... en toen hij zich omdraaide ook zijn rode borst. Dag, met Marijke Broesert uit Huizen. Kom net van buiten en wat zie ik, speurend... Echt waar, de Gierswaluwe, dat is toch wel erg vroeg. Het zijn er nog maar een paar, maar ze zijn er echt. En daar word ik altijd zo gelukkig van. Met Jans tegen uit Wierden woensdag fiets ik in een bos bij Almelo. Hier vroegen drie zwarte spechten bij elkaar. Van de ene boom naar de andere boom. Goedjes. Blijf ons bellen. Uw meldingen voor de Venolijn 035 6711 338. Welkom in tuinreservaten.nl uh, Aan tafel, aan ons uh, paasontbijt uh, met uh, eitjes. Uh, Carla Verlinge, van Lingen, de coördinator van ons project Tuinreservaten. Um, Carla, goedemorgen. Goedemorgen. Okay. Wat doe jij dit weekend nou zelf in het... Uh, nou, Ik heb iets heel lelijks gedaan. Ik heb ze al het eten afgepakt. Ik heb de silo's van de uh, haken gedaan. Maar uh, wat ik vooral doe, is zorgen dat... Maar no waarom is dat? Uh, nou, ik vind het nou wel mooi geweest. Ze dus oh, we ja? hebben genoeg bestjes en dingetjes die ze kunnen eten. En, uh, en bovendien zaten op die silo's alleen maar die hele dikke duiven. En die gingen daar te zitten. En die zaten er s'avonds nog tot die, tot die bijna leeg was. Nou, nu denk ik van... Maar oh, je hoort er voeren. vaak van, hè? de jongen komen nu. De jongen komen, ja. er is, moet juist veel voer zijn. Ja, als het iets verder is, dan begin ik weer met rozijntjes voeren voor de merels. Want dat, ja, dat vinden ze heerlijk. En dan gaan ze ze eerst doodmaken voor ze de jongen de rozijntjes geven. Ja. Dus dat, uh, dat komt erbij. En dan uh, appels en uh, dat soort dingen. Dat is qua eten. En hoe zit het echt met water nu? Met het is ja, hartstikke droog, hè? Het is hartstikke droog. Uh, ik zag voor het eerst ook dat planten... Ja, voep, die gingen dus echt, uh, eind van de middag gingen ze met hun, uh, bloemetjes in in de aarde. Dus het is echt heel erg droog, zeker op de zandgrond hier. En de vogels, die hebben daar, ja, of ze last hebben, maar ze willen gewoon drinken. Dus je moet gewoon zorgen dat die bakjes en als je geen vijver hebt, dat er waterbakken staan en dat je die ook vult en schoonmaakt. Dus en is dat, is dat water alleen belangrijk om te drinken? Of doen, doen uh, of andere uh, dingen doen. Het hangt een beetje ervan af wat voor vogels je hebt. Maar als je uh, graag huiswaarden wil, en boerenzwaluwen... die gebruiken dat water om modder te maken. Die, uh, die zie je dan ook echt met bekjes vol, vol klei. En dan, dan pakken ze daar water bij. En dan metselen ze hun nesten heel mooi mee af. Dus dat, het wordt uh, multifunctioneel gebruikt, het water. Dus dat is een beetje voor de, voor de plattelandse bewoners, zeg maar. Ja, en ik, ik weet niet zeker hoor, maar je moet toch, je ziet dat. dat die zandgrond die wij hier hebben, dat, dat, uh, ja, dat, dat is heel korrelig. Dus we moeten wel iets hebben dat een beetje uh, ja, dat lijm, een soort lijmachtig iets is. Dus met klei gaat het altijd beter, denk ik, voor die dieren... dan met, uh, dan met uh, gewoon dat hele korrelige zand. Dus ja. zorgen dat je je grond ook goed bemest... dat je een beetje soepele tuingrond hebt. Dan, en sproeien natuurlijk. Ja, sproeien. Dat, uh, ik ben niet zo heel erg voor sproeien... maar ik ben er toch vorige week mee begonnen. En uh, ja, dan het liefst s'avonds, als, uh, als, als er geen, uh, geen zon meer opschijnt... En ik doe, uh, Kijk, iedereen zegt, je moet één keer of twee keer in de week sproeien en dan heel veel. Ik denk dat je op zandgrond uh, dat iets anders moet doen, want het zakt veel sneller weg. Dat je op zandgrond beter wat kortere, vaker kortere periodes uh, water kunt geven. En, ja, op, op zwaardere klei of lusgrond, dat je dat uh, wat kan beperken. Eén keer in de week, ja. Nou ja, nu moet je dat echt wat vaker doen. Ook omdat als je jonge planten geplant hebt, of je hebt bijvoorbeeld mensen, sommige mensen planten nog wel, dus een boom. Ja, die, die gebruikt 400 liter per dag zo ongeveer, of per etmaal. Goed dus die moet je echt goed spoeien. Ja. Even naar tuinreservaten zelf. Hoe, hoeveel tuinreservaathouders hebben we nu al? Ruim 3000. Dus dat, uh, ja, dat is qua oppervlakte de tuin, als je ervan uitgaat dat iedereen 50 vierkante meter tuin heeft dan heb je toch al 150 hectare groene uh, natuurlijke tuinen in Nederland. En, dat is, en bovendien nog een heleboel mensen die zich moet, nog moeten aanmelden. Ja. Ja. En uh, 105, wat zijn je? Nee, 3000? Zijn dat al 3000 mensen die zo'n bordje al hebben thuisgestuurd gekregen? <laughs> ja, dat is, is een beetje... Dat... dat is lastig om te weten. Want je weet natuurlijk wel, als je op, op de website klikt... dan zie je gewoon dat er overal groene bomen staan. En die bomen ja. zijn nu... Vroeger had je allemaal een heleboel kleine groene boompjes. Maar omdat het nu zoveel mensen zijn, zijn het grotere bomen. En dan moet je even inzoomen en dan zie je... Uh, waar die uh, mensen ongeveer wonen en hoe ze heten. Maar het is heel lastig om te traceren wie die mensen zijn... en te vragen van, hebt u een ja. bordje in uw tuin? Heb je niet allemaal persoonlijk afgebeld? Nou, ik zou het wel willen, maar ja. <laughs> en zo nieuwsgierig ben ik wel. Maar dit is, je kunt ze niet achterhalen. Er nee. is ook nog een soort privacy... dat je niet uh, Pietje Jantje of Klaasje kunt bellen om te ja, zien... Maar in principe de... worden die bordjes al opgestuurd... en mensen krijgen zo'n bordje. Ja, ik zal ja. bijvoorbeeld zo'n bordje heel mooi ja, op de bank in de tuin uh, hangen. En je wil een oproep doen hier ook vandaag. Ja, want het aardige is dat we natuurlijk wel weten... dat er een heleboel mensen zijn, 3000. Maar wie dat zijn, dat weten we niet. En uh, het is voor, zowel voor, uh, voor ons, voor vroeger, voor radio... als voor televisie, als ook voor andere uh, uh, bladen die bellen... van goh, we willen uh, gesprekken hebben met mensen die een tuinreservaat hebben. Dus we willen erg graag dat mensen die uh, het leuk vinden... om hun tuin te laten zien of trots zijn of iets willen vertellen... dat die ons een uh, mailtje sturen... Of dat ze gewoon een briefje sturen, dat kan natuurlijk ook. En dat kan dan naar tuinreservaten.fara.nl. Dus of naar, maar, anders krijgen we weer klachten: hè? naar postbus 175-1200 ja, AD in Hilversum. Ja, en, ja. en wat, ik, wat ik zelf echt het aller, allerleukste zou vinden als er mensen zijn die. Uh, of een huis kopen waar een, een, een soort asfalttuin in ligt, of een tegeltuin. of dat mensen dat ooit gedaan hebben en zeggen: ja, ik zou wel wat anders willen. Dat die mensen zouden bellen en zeggen: van nou. Wij willen een andere tuin. Kunnen jullie ons helpen? Dus echt zeg maar, de make-over, maar dan de andere kant uit. Okay. Weer, van grijs naar groen. Die mensen mogen zich ook melden. Ja. Uh, Carla, ja, je ziet uh, uh, Midas binnenkomen. Die komt Help. hier binnen ja, om met ons hij. straks te praten over tuinresraad. Dus, Op dus het we moeten afsluiten. Ook, hè? Ja. Ja, dus we gaan afsluiten. Carla van Lingen, dankjewel. Graag gedaan. Irena Mahmedova speelde Milonga van de Zuid-Amerikaanse componist Jorge Cardos. Rotbeesten.nl ja, Het is zover. Met gepaste trots presenteert Voege Vogels u de top 50, de hitparade van de meest gehate diersoorten van Nederland. Er is massaal gestemd de afgelopen maanden en heel veel dank daarvoor. We hebben al bekendgemaakt dat de teek de absolute winnaar is geworden... met bijna 20% van de stemmen. Maar nu komt de hele lijst. En zoals het hoort met hipparades, we beginnen onderaan. Eerst de soorten die het net niet haalden, die te weinig stemmen kregen. Dat waren de buizerd, de worm, de wilde eend, de sperwer, de schaamluis... het wilde zwijn, de spreeuw en de haan. Sorry, maar... Jullie zijn volgens Nederland niet rot genoeg. En dan nu, spanning stijgt, onze hele top 50. Op de 50ste plaats. De grauwe gans met 82 stemmen, vast allemaal van boeren. 49. De meerkoet. 48. De pad. 47. Het paard. Wie He, heeft er nou een hekel aan paarden? 46. De Duizendpoot, met 120 stemmen. Nog geen stem per pootje. 45. De pissebed, Jammer, hè? we hebben weer geen geluid van. 44. De Vos. Vorig jaar al vereeuwigd in de film Rotvos en dan toch maar zo laag op de lijst. 43. De Hornaar. Een van de vele insecten die gehaat worden. 42. De Nijlgans. Een exoot die er prachtig uitziet, maar door zijn agressie niet geliefd is. 41. De steenmarter, een prachtbeest, behalve als hij de leidingen onder je motorkap doorknaagt. Ja, en bij ons in het kapitol drie uh, rotbeesten-experts, mag ik wel zeggen. Hoogleraar medische entomologie-ergo-insectendeskundige Willem Takker. Albert Wijman van het kenniscentrum Dierplagen. En Midas Dekkers, die volgens mij geen verdere introductie behoeft. Goedemorgen heren. Vanmorgen. Ja, ook oh, dacht, jullie ja. <laughs> mogen iets terugzeggen, hoor. Dat, uh, dat kan allemaal vanochtend. Midas, om even met jou uh, te beginnen. Je hebt een hele reeks columns geschreven over rotbeesten. Terwijl je normaal toch voor je, over je liefde voor de natuur schrijft. Was het, was het moeilijk om eens een keer leg ik, flink uh, negatief los te gaan? Nee, het was heerlijk. Ik, ik moet meestal in dit programma slijmen over al die beesten. Van hoe leuk ze zijn <laughs> en hoe aardig ze zijn. Ze ja. zijn helemaal niet allemaal leuk en aardig. En zeker niet, uh, niet altijd. Het is een beetje als een... Uh, als een huwelijk, dan moet je ook bij tijd en wijlen... moet je elkaar even goed verrot vis uitmaken. En dan uh, gaat hij wel weer een tijdje. Dan kun je weer lekker door. Ja, het lucht lekker op, uh, kleren bezig. <laughs> Willem, uh, Willem Takken, uh, insectendeskundige. Ja, de hoornaar, pissenbed, duizendpoot. Gaat het u aan het hart dat er zoveel insecten op de lijst staan? Uh, nee, beslist niet. Uh, want het is wel duidelijk dat uh, mensen vinden heel veel insecten nogal uh, vervelend. Uh, ik hoop daar vanochtend uh, wat andere kijk op te kunnen geven. Uh, en vindt u insecten dan alleen maar fijn en vrolijk en vriendelijk? Heerlijk. Uh, nee, uh, er staat uh, één beest dat, uh, wat, wat ik heel erg akelig vind, dat is de oogstmeid. Die staat hier niet op. Uh, en waarom is die dan nou zo akelig? Uh, nou, als je dat beest ooit op je enkels gehad hebt uh, met duizend uh, beesten tegelijk, Dan tijd, zou je deze dan, vraag uh, niet stellen. Dan dans je een soort Sint-Fitus-dans en uh, ga je de komende twee weken aan iets anders denken. Dus, uh... ja. Albert Weijman, u bent van het kenniscentrum Dierplagen. Nou, dat klinkt een beetje alsof u van de deze drie de grootste hater bent. Nou, te het tegendeel is het geval. Want uh, het kenniscentrum Dierplagen houdt zich eigenlijk bezig met... Met de voorzorg, uh, om te zorgen dat dieren zich niet ontwikkelen. tot, uh, tot rotbeesten, uh, tot ongedierte. Mm -hmm. of zoals we toch ook vaak zeggen, tot uh, plaagdieren. En dan aan de andere kant zijn we ook heel erg druk met, uh, met de nazorg. Uh, dus wanneer er eenmaal. Uh, nou, een slachtofferhulp? Ontstaan. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Wanneer mensen overlast hebben. om uh, um ze dan. Uh, toch te laten inzien dat je met kennis uh, heel veel problemen kunt voorkomen. En dat je ook de bestrijding uh, duurzamer kan doen verlopen. Dan alleen maar uh, chemische bestrijdingsmiddelen ja. te gebruiken. Maar het blijft bestrijding natuurlijk. Doodgaan uh, ze toch? Uh, die keuze is er natuurlijk altijd. Want uh, uh, uh, uh, Albert Schweizer zei al, die toch de, de ethiek van eerbied voor het leven heeft gepresenteerd heel lang geleden dat elke keer weer een bewuste keuze moet worden gemaakt. Maar je kunt pas bewust keuze maken... wanneer je over de nodige kennis beschikt. En dus no niet weet. alleen maar over emoties die natuurlijk heel legitiem zijn. Ja, ja die op... zit natuurlijk ook wel in onze verkiezing. Want nee, voordat we, is, Wat is nou eigenlijk een plaagdier? Nou, dat is natuurlijk een dier waar we last van hebben. Maar dat kan zijn van... Sommige mensen hebben al last van als ze een muis zien rondlopen. Laatst op een terras zag ik een, een mevrouw naar binnen gaan. Terwijl er een bosmuisje, die uh, in de zomer niet binnenkomen. Uh, uh, het was vorig jaar. Uh, ja, zag die muis. Is onmiddellijk naar binnen gegaan. Zij zelf. Dus sommige mensen hebben van één muis al last. En andere mensen... Uh, ik was twee jaar geleden in Suriname. Nu daar wordt heel anders over tolerantie voor plaagdieren gedacht. Ja. Dus het is een groot verschil in tolerantie. En voor u is niet ieder plaagdier een rotbeest, zoals wij ze genoemd hebben? Nee, zelfs zeker niet. Want kennis uh, heeft het grote voordeel dat je dan onmiddellijk kan zien... Uh, uh, ja, uh, dat wij eigenlijk die rotbeesten voor een groot deel ook, ook helpen ontwikkelen. Dus wij zorgen dat die rotbeesten rotbeesten worden. Nee, ja. dat, dat, dat normale... Beesten die in de natuur voorkomen <laughs> zich ontwikkelen tot dieren die wij het etiket rotbeest okay, geven. Oké, u praxis, ja. versprak zich. Ik versprak me. Ja... We gaan uh, volgens mij uh, naar, uh, naar uh, Midas. Ja, we zeiden het al eerder, door deze rotbeze top 50 is ons hele schema een beetje in de war. Uh, het nieuwsblok hebben we vandaag al gehad en de column komt nu. En het rad der columnisten, en rat met een D natuurlijk, hè, hoeft vandaag niet te draaien... want het is duidelijk wie de gelukkig is. Ja, hij heeft net zijn bril erbij opgezet, dus dat is helemaal niet moeilijk te raden. Uiteraard Midas Dekkers. Vrijdag werd zijn nieuwste boek Rood gepresenteerd, een ode aan Roodhagen. En laat dat nou net op de dag geweest zijn dat de beginste bioloog van deze. 65 jaar werd. Nog uh, gefeliciteerd, Midas. Dank je wel. Met je AOW. <lacht> uh, je kreeg van ons al als cadeau een aantal natuurrechtencertificaten. Vond je het een goed cadeau? Dat heb ik altijd willen hebben, ja. Heb je altijd <lacht> Dat stond als kind al op je verlanglijstje. <lacht> ja. Nou, we hebben nog een uh, cadeau uh, voor je. Ik moet een beetje over de tafel heen uh, rijden. Het is, Rijker, het is afkomstig van de, de slijter. Kom. Ik beloof je dat het geen wijn is en dat het de goede is. <lacht> Hij grijpt daar. Ik maak hem eerst even open. Ja, is het, het de goede? Ja, een <laughs> ja, fles met een heldere vloeistof. <laughs> maar het is nog wat vroeg ervoor. <laughs> um, goed, uh, nu uh, de column. Net is het trouwens nog een jubileum, want precies 31 jaar geleden... Uh, las je uh, ook op zondag je eerste Vroege Vogels column, uh, voor. En we hebben hem. Nee hoor. <laughs> <laughs> nee, nee, dat is 31 jaar geleden. Zodem, Weet meters. je zelf nog uh, uh, welke dat was? Uh, ja, het was, was ook Pasen Ja, maar welke kolom? De paashaas. De paashaas? Het <tie> ja, is allemaal zo, allemaal zo eenvoudig. Dat zo super, ook vroeg. een rotbeest. Uh, die, ja, die komt op jouw rekening. Hè? Die komt voor jouw rekening. Hier nu de kolom van Midas. Um, ik verklap vast dat het uh, merkwaardigerwijs een dier is... dat niet in onze lijst van rotbeesten voorkomt. Het paard, hoorde u net, staat op 47. Maar Midas, in eigen wijsheid, vinden wij een leuke eigenschap. Midas koos voor de pony... Mag je dieren recenseren? Van mij wel. Als het met boeken kan, moet het ook met dieren mogen. Wellicht doet een schepper dan een volgende keer beter zijn best. Dat geldt zeker voor de schepper van de pony. Die kon zo te zien niet kiezen of hij een hond of een paard wilde maken. Het werd een te heet gewassen knol. Natuurlijk zijn er excuses aan te voeren. Een pony van barre Noordse kusten waar je het best gedrongen kunt blijven. Ponies zijn net zulke kommersvormen als de bomen van een eerste duinerij... met hun stomperige stammen. De poten van een pony lijken half door de grond gezakt zo kort. Dieper kan een paard niet zinken. Dat kwam mooi uit in de mijnbouw. Met hun mijngangvormige lijven zeulden pony's onder de grond de kolenkarren voort. Maar de mijnen zijn al lang gesloten. En op Ameland of de Veluwe stormt het lang niet zo hard als op de Shetlands of in Wales... Helaas zijn lang niet alle Nederlandse ponyfokkers hiervan op de hoogte gesteld. In plaats van hun dieren de lange poten te gunnen die een paar toekomen... houden ze de erfelijke afwijking in stand die ponies met hun bierbuik over de grond doet schuren. Op hun krappe hoefjes tikken takken ze als een nicht met nieuwe schoenen... voort bij wijze van onderstel voor een verwend nest dat net rijlaarsen en borstjes heeft gekregen. Volwassen mannen laten zich liever trekken in een wagentje met twee ponies ervoor... alsof men een paard als een kadetje in tweeën heeft gespleten... en de helften naast elkaar aan elkaar zijn blijven hangen. In de lummel erachter met de leidsels... men je soms een staatssecretaris te herkennen. Henk Bleker. Die beheert heel zijn natuur als een ponypark. Hechter ziet hij als ponies met een gewij... Zwijnen als top of show met de dikste buik en kortste poten, fraaie resultaten van willekeurig bijvoeren en gericht afschot. Maar de pony zelf gaan niet vrij uit. Zij hebben de meisjes en die man op het idee gebracht dat de natuur zich gemakkelijk laat kleineren. De meisjes vinden het boek van de pony snel saai en klappen het dicht. De man klamt zich aan het leidsel van zijn stokpaard vast. Het stomme beest. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... De trompet van Tutankhamun. We willen half zijn. Het echte leven van Eva Braun. Hier zal deze half nog werden. En macht en seks in de Britse politiek. Sir Winston, why didn't you speak to me OVT, straks om tien uur. Radio 1. Het nieuws...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 Ga naar volgendeontknoping.nl en je hebt het. Dit is Radio 1.